al een geluk, rode wijn. Ik drink me elke avond een broodje. En eten heb ik weken niet gedaan. Ik pis weer net als vroeger in de wasbak. En slapen doe ik met mijn kleren aan. Wat een bestaan, wat een luis leven. Een stuk Wat een geluk, rode wijn, rode wijn. Ik ben niet meer gewend aan stilte En zeker niet zo lang De vrijheid die ik terug wou hebben Die maakt me eigenlijk bang mm. Toch is het niet dat ik arm is. Het is ongewoon nog even. Niemand, niemand heeft zich vergist. Het is wennen aan mijn eigen leven. Een keuken vol met vuile glazen Het kan alleen maar beter gaan Wie heeft de meubels of gordijnen nodig? Ik begin van vooraf aan Wat een bestaan, wat een luizenleven Nee, wat een geluk, rode wijn, rode wijn, kom laat ons vrolijk zijn. Rode wijn, rode wijn, kom laat ons vrolijk zijn.